verantwoorde veranderde vormgeving beleefd aanbevelen. ...dat u de nood in het kattenrijk voor de verandering eens van die... charitatieve kant wilde gaan benaderen, hè? Nee, dat zie je toch vaker? Dat de mensen van het enige liefdadige uiterst in het andere vallen. Waar vind je nog gezinnen met zes kinderen? Tien tegen één dat pa priester is geweest. Mal, hè? Ja, en wat die dosis vergift gift betreft. Die donatie of gift dus, mevrouw sanderbak -Vink, dat zit een beetje moeilijk, hoor. Nee, maar meneer Biels haat namelijk katten, begrijpt u wel. Dat begrijpt u niet. Nou, dan bent u er niet naar rechts voor, zeker. Nou, meneer Biels wel hoor. Die krijgt er namelijk zo'n hoofd van, weet u wel. En hij is al niet zonder. <lacht> dus, euh, nou ja, kijk, ik bedoel, kan je van zo iemand een donatie of gek verlangen? Oh, wat kunt u opeens een zo grove taal gebruiken, zeg? Mevrouw Zandenbak-Vink. En dat bedoel ik nou met die garitatieve uiterste, hè? Je ziet zo vaak. Hallo? ...mevrouw zandebak vindt heeft neergelegd. En dat was dan kennelijk de emmerwater... ...die haar dadige druppel deed overlopen. Ah ja, heren, na u, ga uw gang. Liever niet, chef. Liever wel, Paul, vooruit. Au, oh, uh, chef, dank u wel, chef. Graag gedaan, Paul. Morgen, te Helm. Morgen, meneer Biel. Hi, Koen. En laat me je even uit je jas helpen, Paul. Liever niet, chef. Liever wel, Paul. Hier die jasman, zo heb dank. Hij zat nog dicht, chef. Dat kost me twee knopen, chef. Die zal ik er dan persoonlijk weer aanflikken, Pol, Paul. En het zal me een eer zijn, man. Mag ik je even een stoel aanschuiven? Graag. Chef, zou u dat willen staken, chef? Staken, Paul? De baas staken? Ik zou het niet durven, zeg. Ik zou me personeel jullie dus, onder ogen durven komen. Zal ik jou een kopje koffie koken, Paul? Hahaha, <hijs> hè? Wat jij, hè. Ze hebben erom gevraagd, ze zullen het krijgen, wat jij? Nou, ik geloof dat ik het even niet helemaal kan volgen, hoor. De chef maakt een grapje, Lien. Een grapje, Pol? Ja, sorry, ik ben volmaakt serieus, hoor. Hey, kan ik nog iets voor je doen? Je schoenen, bietakken, je das strikken, je zegt het maar, hoor, de baas is er voor. Zie je mij even te helpen? Ja, wat heb jij je neus? Hé? Oh, dat. Oh, oh, dat is niks zeg. Dat was die kleine duvel, hè, Bo, hè? Ja, dat kwam nog gemeen aan, chef. Wel oh, nee, je kan het geen eens zien, zeg ik. Hoi. Hoi, neef Hier, zie je wel, hij ziet het ook niet. Zie je iets allemaal, neef veef. Ik niet, nee. Voilà. En dat is dan een biedels. Ze zien alles, biedels, scherpe waarnemers, wat jij, man. Zo is dat. Zeg wat jij, aan je neus? Parant. En je zei dat je niks aan me zag. Nee, aan jou niet, aan je neus. Ja, wat is het verschil tussen mij en mijn neus? Ja, jeetje, voor hetzelfde geld vraag je... ...wat is het verschil tussen een knotwillig en een zakje patat, hè? Wat heeft mijn neus van doen met een zakkie patat? Lust je het niet dan? Ja, maar niet met mijn neus, nee. Maar dan mee? Met mijn mond. En wat is het verschil? Tussen wat en wat? Tussen je neus en je mond? Man, dat is het verschil tussen een knotwillig en een zakje patat. Nee. Waarom niet? ...omdat dat het verschil is tussen jou en je neus. Ja, maar wat is dan het verschil tussen mij en mijn mond? Dat is de vraag niet. Omdat je die niet weet. Wat niet? Wat het verschil is tussen mij en mijn mond. Maar dat is één en hetzelfde. Precies. Dat is bikken en brullen, jij en je mond. Dief en Dat bedoel ik, samen uit, samen thuis... ...en dat wou ik alleen maar even oorgen zeggen, meneer. Niet waar, mensen mens van de wat de helle, zeg jij is niet verstandig meid, hè, waar hadden we het over? Over je neus. Hè? oh ja, oh, daar, daar, ja, de, de duvels, kan je het zien dan? Ja, zeker, gevallen. Gevallen, hè? Ja, gevallen. Nee, nee, nee, nee, gebeten. Oh, gebeten, door wie? Door die, van die daar, van Paul, die duvel van Paul zijn vrouw dien hè uh. <tie> nee dat zou ze wel willen lien <tie> waarom zou ze dat wel willen pol trek in de zakje petat zeggen <tie> sorry chef dat zou ze voor geen goud willen chef nou voor geen goud dan moet je niet in het andere uiterste vallen zeg ik kan je toevallig verzekeren <tie> dat mijn neus op de vrouwtjes... <laughs> een niet geringe uit uitoevend hoor. Auw, maar achter, zeg, ik voel het nog zeg, De helle. Die duvel van Pols die kleine meid van hem hè, op mijn knie dus hè. Van hop, hop, paard ik gaat naar de stal. Koetje, eentje haver op, en in mijn die bandal. Hap zeg, in mijn neus. Met één happel, leuk hè, gek hè. Nee, chef. Oh Nee. Nee, chef, dat is het systeem van opvoeden, chef. Je meent het. Ik meen het, chef. Nou, oh, het verbaast me niks op, hol. Maar die stakken worden dus op afgericht de gast in de neus te bijten. Nee, chef, u moet dat zien als haar kritiek, chef. De kritiek waarop? Waarop? Nou, gaat hij waarachter nog om een complimentje zitten schooien, zeg. Ja, kritiek op het bedekt sadisme van die ouderwetse kinderliedjes, chef. Huh? Waarin iemand dan vrolijk hop-hop tegen zijn paardje zit te zingen... Ja. om het arme vervolgens mee te delen dat terwijl hij naar de stals roept... De koers staat op te trekken, met een hoofdbozaardig. En jij krijgt iemand al op de koop toe. Kijk, en dan komt bij haar de kritische opvoeding even om de hoek kijken, begrijp je wel? Dan pikt ze dat niet. Natuurlijk niet. Dan pik ze dat niet. En proficiat had een majorpol. Dat doe je zelf ook altijd niet. Als je een avondje uit bent en iemand zingt een liedje dat je niet ligt. Hap in zijn neus. Hier onderwijst men de jeugd. Nee, nee, chef, maar dat komt omdat ze op die leeftijd... de juiste verhoudingen nog niet kennen. Nee. Omdat hun ervaringspakket toch te gering is, zie. Ja, dat zie ik hoor, Pol. En dat hou je niet voor mogelijk, hoor, te helpen, Hoe Pol die kleine meid, haar ervaringspakket laat samenstellen. Ja, dat is de methode van de vrije bewustzijnsontwikkeling, chef. Ja, ja, met de hamer, te helpen. En dat is een raar gezicht, hoor, als je die duvel... ...dan met zo'n hamer in de hand zien binnenkomen wachelen, zeg... ...en je hoort Paul geïnteresseerd zeggen... ...let op, chef, let op. Waarop? Op het moment dat ze de fruitschaal als scherven slaapt. Paul? Ja, chef, daar leert ze van, chef. Ja, dat de vader een lamme goedzak is, Paul. ...die te gek is om iets te verbieden. Fout, chef, verbieden. Dat is namelijk de agressieve beperking van de drang naar geestelijke expansie, ja. ja. Wat er dan in later jaren weer uitkomt als een overgedoseerd geldingssyndroom, begrijpt u wel. Je zeker vol. Onvoorstelbaar, zeg. Als je dan vervolgens onder Poolse goedkeurend oog... ...de ruit van de kastdeur ziet sneuvelen, Ja, maar toen begon er toch al iets van begrip te verloren, chef. Merkt u wel... Toen ze zo heel stilletjes potte, potte, pot keuvelde. <laughs> Jawel hoor. Potje, potje, potje. Ja, ja, ja. En Ram boven bovenop polsen malle hersens. Met de volle hamer te hellen. Ik dacht dat die stieren zeg, ik denk die gaat dood. zeg wat zei je? Niks. Die gaat dus vrolijk zitten duizelen. Die slikt een paar keer en die babbelt rustig door met me. Uh, sorry, chef, maar ik laat duidelijk pijn blijken, chef. Oh. Om haar dat verband te laten zien dus, hè? Ja. Klap doet pijn. Je dat? <lacht> ja, ja. Steeds maar steentjes aandraken voor die kleine, onderontwikkelde ervaringswereld. Dus. Ja, Paul, klap doet pijn. Maar één goede flair op de hersens. En ze hebben voor een mensenleeftijd al sterk ontwikkelde ervaringen hun groeien doorgeknoopt. Geloof mij maar. Potje, potje, pot. Ten koste van de vertrouwensbasis, chef, ja, yeah. want zo'n kind zoekt een mens in u, hè. En niet de stopzinnige machtswellustgeling. Ho, ho, Paul, hè. Ho, ho. Ik dacht toch dat er in mij een redelijke hoeveelheid mens te vinden was, niet? Ja, kilootje of honderd, zeker. <lacht> voilà, het kind zegt het. Wat zegt hij eigenlijk? Ik versta die jongen nooit. Maar ze moeten weten wie de baas is, Pol. Groot Gode. Groot Gode. Ik vergeet iets. Ja, maar toen ze in uw neus beet, chef, toen begon u te schateren. Ja, dat bedoel ik. Ik vergeet iets met mijn actie. Doe me een genoegen, Paul. Heb ik je tegengesproken? Nee, hè? Ik bedoel, kan ik iets voor je doen, Paul? Je haar kammen, je nagels knippen. Je zegt het maar, hoor, Paul. Chef, u begint toch niet weer, chef? Nee, Paul, ik ga ermee door, Paul. Zit je goed, man. Kus het je in je rug misschien. Ja, nee, ik dring het je niet op, hoor. Begrijp me wel. De helle, hoe vind je me zo? ...nogal merkwaardig eigenlijk. Mijn actie. Wat voor actie? Wie is de baas hier? Zo heet die, hè? dat is de titel van mijn actie dus. Wie is hier de baas? Nou, zeg het maar. Jij, dacht ik. Jij wat? Nou, je vraagt, wie is hier de baas? Ik dacht van jij... Bo! Daar, weer één. Weer een stemmetje gewonnen. Je ziet hoe het werkt, Pol. Ik kan het niet sportief vinden, Chef, sorry. Niet sportief te Helle. Was ik niet sportief? Ja, neem me niet kwalijk. Ik geloof niet dat ik het helemaal volgen kan, nou. Niet sportief ten opzichte van wie? Ten opzichte van die kerels van het honkling, Omdat de Chef er die knapen hun padactie mee tracht te doorkruisen. Waarom niet, Chef? Zeg momentje. Wat is de padactie? Ja, goede vraag te Helle. Ideetje van Driek, Lee. Wie is Driek? Dokter Anders Driek van de Lepelen Big ja, ja, ja, ja, ja, niet mis, hè. Mijn socioloog. Waar heb jij socioloog voor nodig? Nergens voor. Ja, wat doet hij dan? Niks. Wat doet de socioloog? Die doet niks, dat is bekend. Die staat daarvoor bekend, hè. Leg je oor maar eens te luisteren. Ja, dan wordt in de brandstenen been overgeklaagd, maar ja. ja. Het is hoofdzakelijk het wetenschappelijk naspeuren van wat de mensen in zijn attitude motiveert, chef, ook in het bedrijfsleven. Ja, nou, hou ze daar ver van, hoor. Hou ze ver van je zaak. Daar heb ik mijn ervaring al mee gehad, zeg. Dan nam ik hem mee, hè. Als ik ergens een huis ging verkopen, ik denk, misschien kan hij dat, hè. Ik betaal hem tenslotte. Nou, hou daar over op, zeg. Toch zou u aan een heldere motivering van uw verkoopsattitude veel kunnen hebben, chef. Daar ben ik zeker van... Ik hoop wel. Maar als de zak tabak mijn klanten gaat zitten doorzagen over de motivering van hun koopcomplex... Nou, dan ga ik toch wel even aan mijn verstand zitten twijfelen, hoor. Eerlijk. Ja, maar chef, als Driek dat in een model onderbrengt... ...dan is dat voor u toch goud waard? Nou, dat mag wel hopen, Paul. Oh, want mijn zaak helpt hij ermee naar de bliksem. Verschrikkelijk, zeg. Dan gaat iemand die mensen even naar het waarom zitten vragen. Weet u eigenlijk wel wat uw motieven zijn? Nou, dan gaan die mensen je verbaasd aan zitten kijken en die zeggen... ...nou ja, uh, we willen een huisje laten bouwen, dus... Uh, ...en hij dan weer... Ja, maar wat bevalt u dan niet aan uw huidige woning? Nou, en dan gaan die mensen een beetje beroerd zitten worden natuurlijk. Bij de gedachte dat ze dat oude hol uit moeten. Dus ik kan dan wel gaan. Chef, ik blijf volhouden dat het gaat om de verfijning van het motivatiemodel, chef. Ja. En als dat dan een veroordeling blijft in te houden van de consumptieve maatschappij, dan zullen we met die gedachte toch verder moeten werken, chef. Je zet er vol, net zo lang worden we de pijlen boog weer pakken als we een nieuwe jas nodig hebben, wat jij zei. Het wemelt hier nog van de beren, tenslotte hè. Chef, daar gaat het niet om, Dan Daar gaat het wel degelijk om, Paul. Om de huid van de beerman, die ik prefereer boven de huid van de sociologen. Zo. <lacht> want als ik me daaraan moet warmen... ...nou, zet me dan maar meteen in de collectieve vrieskast. Vreselijke man. Maar waarom neem je ze dan in dienst? Nemen? Ik heb nogal wat te nemen, zeg. ik moet toch zeker. Als bosraad er heeft, Herrenburg, bij het centraal cement hebben ze er al twee. Die lopen op de herenclub al dik te doen van. Zeg, hey, uh, heb jij al een tweede socioloog? En dan moet ik nog al mijn eerste beginnen, zijn. Ah, je hebt nog al die gouden naam in de brand, zeg. Ze begonnen me achter mijn rug al de antiquaire te noemen. Nee, die zit overal, dat tuig, dat zit overal. Dat is een gezel voor het bedrijfsleven. Nou, op het jeugdhond kennen we anders wel om drie keer lachen, hoor, Ome. Precies, Graap. Ja, precies, graap. Daar zitten die rode cellenbouwers dan nog eens in hun vrije tijd het plaatselijk bedrijfsleven te ondermijnen. Oh ja, wacht eens. Wat was nou eigenlijk die uh, padactie, Koen? Nou, daar heb ik het over. Ja, maar u interpreteert dat foutief, oh, ja. Dat is de actieprofiel van de alternatieve directieling... P -A -D, P.A.D., pap. Ja, fraai symbool voor de alternatieve directeur hoor, het pap. Nou ja, als je hem kan ruilen voor je huidige kikker, hè. Kijk, de ja. bedoeling is, Lien. De bedoeling is dat die knapen, dus in de bedrijven waar ze werken, de mensen bewegen tot het tekenen van een profiel voor de ideale directeur, ja. Hier zit hij. In al zijn bescheidenheid. Dat ze dus alle noodzakelijke eigenschappen die zo'n man moet hebben opzommen... Ja. ...en die worden dan bij elkaar gelegd tot één geheel... ...en daar wijst dan het beeld, het profiel uit op van... Van de, de heer Wiels. Zeg het maar gerust. Van de ideale alternatieve directeur, chef. Zo, zo, Paul. En wat is dan het verschil, Paul? Ja, jee, wat is het verschil tussen een profiel en een karikatuur? Hè? Heb je En wat willen jullie daar dan mee doen, Koen? Om de mijne... De baaskatten, ja, de zweren bederven, De man onmogelijk maken, omdat hij nou toevallig niet het stuk zachte zeep is dat zij aan de top willen zien. Jan Doedel de ja-niks. Nee, chef. Ja, Paul. Nee, chef. U ziet het alsof het tegen uw persoon gericht is, Maar uw persoon staat er helemaal buiten, hè? Tuurlijk, het zittende etablissement maakt geen schijn van kans, Koen. Wat wij zoeken is zuivere kwaliteit, niet? Ja, als je maar weet, man, dat uitgerekend jij hier eens het roer van oom zou moeten overnemen, ja? Nou ja, in die richting gaan mijn gedachten ook, hoor, omen. Daar, ja, even. Zelfbewuste virus, daar waardering, man, jij komt er wel. Begrijpt u wel, chef? Het enige wat die kraan bedrijft is die idee van het moet anders, eigen tijdsen, nieuwer. ludiek vooral. En ik weet zeker, chef, als u dat rapport eenmaal voor u hebt, dan zult u daar ten bate van het bedrijf, ten bate van de maatschappij... En zeker niet in de laatste plaats de baten van zelf, Jeff. Ik weet niet wat we kunnen doen. Ja, ik weet niet wat, ja. Nou, ik weet wel wat voor bol. Weggooien, bijvoorbeeld. Of als je iets luddeludietjes wilt. dan ben ik desnoods bereid met de perforator hele kleine confettiprofieltjes van te gaan zitten stampen, hoor. Komt me mooi van pas bij Maxi, wie is hier de baas? Ja zeg, hoe loopt dat eigenlijk? Wat al? Die actie van jou, hoe loopt dat? Oh, dat loopt helemaal niet, dat is een ramp zeg. Dat is iets verschrikkelijks, daar deugt niks van. Maar ja, succes verzekerd hè, dus je wil wel. Maar wat doe je dan? In mijn bedrijf, populair maken bij de mensen. En lukt dat? Jazeker, ja. ja. En hoe zeg, nog net bij de portier beneden, joviaal doen van... En, hoe is alles thuis kerel? Ik dacht dat hij een behoerte kreeg, zeg. Hij zegt, nou was ik die troep net even kwijt. Je wordt bedankt. Absoluut. Ja, dus ik verlies Klaasuis een tientje uit mijn zak, hè. Ja, en wat deed hij? Hij zette met deze voet op. Dus ik zeg zo langs mijn neusweg, uh, kerel, mocht je ergens een tientje vinden, dan is het voor jou, hè. Hij zegt, uh, oh, was het een tientje. Dus ik denk, hij begrijpt het niet, hè. En ik zeg, uh, wie weet, <laughs> zit het onder je schoen, man? Hij kijkt me aan en hij zegt, je dacht toch zeker niet dat ik voor een tientje een poot verzet. Oh. En dan zeg ik opeens heel koeltjes, uh, wie is hier de baas eigenlijk? Ja? Ja, en? Hij zegt, die gek zit hier boven ergens. Ik zeg, en als ik die gek nou eens was... ...hij zegt, nou, dan is de tweede verdieping derde deur links... ...en onthoud het nou eens. Dus ik had weer een stemmetje binnen, Paul. Ja, dat bedoel ik, chef. Waar die krapen van het honk met hun pakactie ...de mensen zelfstandig en alternatief willen leren denken... ...daar probeert u ja. het met je reinste rechtse indoctrinatie, chef. Ja, alternatief, ja. Je moet de pluiskoppen tuig. ...is een alternatief voor je jeugdhond laten bedenken, Paul. Met een beetje geluk rolt er een tuchthuis uit, voor ik schrikkelijk zeggen. In de kantine, naar die kantine, juf. Ik kom daar even een prettig praatje maken, nietwaar. Ik, ik ben daar nog nooit geweest, nietwaar. Dus ik zeg iets van, aha! Ik kom u even goede zaken wensen. Ja, nee, jij weet niet hoe jij die meiden aanpakken moet, jij. Ik pakte ze dus helemaal niet aan. Nou ja, dat is ook weer beledigend, vanzelf. Wat denk je dat ze zegt? Geen idee. Het nou? beste met je worst. Met je wat? Met mijn worst. Raar, hè? Ja. Dus ik zeg, uh, sorry, maar wat is uw relatie tot mijn worst? Ze zegt, die bedorven boeren met, die je me de vorige week in mijn maag gesplitst hebt... ...zag mij aan voor een reiziger in Boerenmet. Ja, dat, dat zien die meiden in één oog op slag, hè? Ik zeg, ja, ja, ik zeg, neem me niet kwalijk... ...ik ben de directeur zelf. Ik zou wel eens gezellig wat koffie van u willen hebben. En kreeg je dat? Ja, zeker in mijn nek. Ja. Dat mens toch volle koffiedweilje. Waarom? Omdat ze me aan voor de directeur zelf... ...van die bedorven Boerenmet-fabriek. Dus ik zeg, mag ik dan u, directeur, misschien even spreken? Ze zegt, nou... Als je levensmoe bent, dan wil ik de buur wel even voor je roepen. <laughs> ik zeg, heel laat maar, want dat stemmetje zat wel goed, Paul. Die gaat voor de baas door het puur. Lien, eerlijk, zo reist die koekenbakker nou zijn hele bedrijf af. Zeg. Ja, verschrikkelijk zeg. Ah, daar heb je als directeur geen idee van, hè, van wat er in je bedrijf allemaal leeft. Dat bedoel ik, chef? Dat alleen al heeft u aan dat pat initiatief van Driek te danken, deze menselijke ervaring, deze bereidheid met uw mensen te communiceren, chef. Ja, ah, dat kunnen ze niet, Paul. Wat niet, chef? Communiceren, dat kunnen ze niet. Lijkt me sterk, chef. Ah, ik heb het toch gezien, Paul. Op de bouw. In dat dorpje, in dat geheugd, hoe heet het ook weer uh, Veenbroekerdam, waar ze die 16 torenfles bouwen. Ik ben er toch geweest? Ik word toch met die mensen gebabbeld. En wat, wat, wat, wat, wat zeiden ze dan, chef? Ze bestonden me niet eens. Goed. Ze begrepen me niet. Wat ik ook zei. En ik praat toch goed Nederlands, hè? Ik zeg, uh, morgen kerel, hoe staat het werk ervoor. Jij kifkoop. Ik denk, wat zeg je nou? Ik versta die mensen niet is dus. En ik zeg, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Zijn er de baas misschien nog klachten te melden? Jij kifkoop. Ja, allerhartelijkst, hoor. Ik zeg, wat zeg je? Jij kipkoop. Ik zeg, praat ik soms Frans, mensen? Jij kipkoop. Alleraardigste, gaat het niet op, op mijn schouwen slaan... een checkie laten draaien... ...waar ik meteen onbeschrijfelijk beroerd van word. Die stemmen allemaal op mij heus. Maar om ik een vreemde taal sprak, zeg. Ja, maar dat sprak u ook, chef. Dat zijn gastarbeiders. Waarom? Ja, dat binnen Marokanen... Oh! dus jij kifkoop is iets van Allah zij met u. Sympathiek, ze. Nee, kif is has. Stuf, What? stuf. Ja, voor Stikkies dan. Dat is die mensen hun nationale product, hun nationale trots. What? Kif, die zagen jou aan voor een dikke, zachte, soft dealer, weet je wel? Oh, de dat gekkie zeg. Ik denk ook al, wat word ik beroerd? Ik begon namelijk opeens heel kritisch te denken, zeg, over mezelf onder meer. Mens, wat werd ik beroerd, zeg. En ik was al zo stijf. Waarvan? Van het witte. Heroïne. Nee, witte. Plabonnetjes. Van mijn magazijnchef, Kees Krapkijker. Die was aan het witte. Nee, die was ziek. Ik ging daar dus op ziekenbezoek, hè. In het kader van mijn actie: Ziel, ziek zieltje winnen. Ja, dat vond hij wel leuk natuurlijk. Ja en nee. Zij zeker niet. Ik zeg, eh, ik. Ik ben uw man en baas. Ik kom even op ziekenbezoek mevrouw Krap kijken. Nou, toen deed ze de naam echt even eer aan hoor. Dit zie je er niet in. Oh jawel. allerhartelijkst ook, hè. Zo'n luidruchtige vrouw, hè, weet je wel, die dan met één onder aan de trap gaat loeit van Kees, Kees ligt in bed met die biels. Kees, hier is met die biels. Kees ligt namelijk in bed met die biels. Toch niet ernstig met Kees, chef? De rug weer, hè? Dat, dat schiet er dan opeens weer in, hè? Bij Kees dan, hè? Nare zaak, ik zeg, uh, dat is weer broeien geblazen, zie ik. Hij zegt, waar zie je dat dan aan? Ik zeg, nou, dat je met je kleren aan onder de wol is." En wat zei die? Iets lelijks. En zijn vrouw, wat zei die? Die zegt, Kees, zet je pet af en geef meneer een hand. Dus Kees zet zijn pet af en geeft me een hand. Maar dat is raar zeg, een raar gevoel. Wat, chef? Als iemand je dan van onder de deken zo'n natte behangselborstel toesteekt... Dus uh, uh, was hij met die rug aan het behangen, chef? Nee, met die borstel vermoed ik, Paul. Ja, maar kon hij dat dan, chef? Dat vroeg ik ook. Hij zegt, als ik mijn hoofd een beetje schuin hou, gaat het. En dat kon je ook zien trouwens aan het behangen, Dat is je hoofd een beetje schuin hier. Hij zegt, uh, maar hoe ik het plafonnetje gewit moet krijgen, dat weet je niet. Ik zeg, ik wel. Geef maar hier dat emmertje. Stemmetje binnen dus, hè. En jij witte? Ik witte, hij broeien. En ging dat? Dat ging uitstekend. Alleen had ik te weinig witsel dus, hè. Hoe kwam dat dan? Nou, omdat dat luie varken zich ging liggen uittrekken. Ik begrijp het verband niet, chef. Nou, als iemand net recht boven je broeiende hersens met levensgevaar... ...op dat tuitelige keukenleertje aan het witte is, woon. Dan ga je je toch niet liggen uitrekken, die slaat me dan even mijn hele kan witkalk uit mijn handen, zeg. Nou, toen was het broeiende witte tegelijk, hè. En dat bed stond al stijf aan het zo moet je rekenen. Dus je begrijpt hoe mevrouw Krab kijkt er. Toen stond te kijken, hè. Het begrip krap is er een zeven ruimte bij, eerlijk. Nee, dat heeft me een stemmetje gekost, hoor. Ja, zeg, en al die moeite voor niks moet je rekenen. Wanneer? Nou, wanneer heeft zich deze hele komedie afgespeeld, dan? En mijn actie, wie is de baas hier? Nou, oh. hoor. Ja, daar ben ik toch afgelopen week mooi mee geweest. Ja, dat bedoel ik. Koen. Wacht even, knaap. Ja. ja, maar ratjes, chef. Dat ik daar niet aan denk. Waar niet dan, Paul? Nou, dat onze padactie al op het eind loopt, chef. Driek heeft de zaak verleden week al geëvalueerd tot het profiel, ziet u. En toen hebben onze mensen de dag daarop de namen ingevuld van de luide bedrijven ...die volgens hun binnen dat profiel op hun plaats zijn. En de uitslag van die stemming kan elk moment openbaar gemaakt worden, chef. Met, met andere woorden, ik... Oh, hier, daar, Rinderman neem ik aan. Als je het over een profieltje hebt. Een uh, Rinderman, dan de we ze voor morgen. Ja, die is de schat. Hij komt eraan, hoor. Ja, dankjewel. Bills hier. Ja, meneer Rinderman. Waardering dat u even belt. U heeft net wat om de ogen gekregen, meneer Rinderman. Oh, die was in een profielverkiezing van dokter Anders Driek. Ja, daar heb ik van gehoord, ja, dat revolutie gaai is. Wat zegt u, meneer Rinderman? Verstond ik dat u zei dat ik als eerste... Op de lijst ben geplaatst. De deksel zegt dat valt bij mij. Zegt heldere kopjes toch die mannen? Wat, wat zegt u meneer de man? U, men heeft u verkozen. Dat is God zo ongeluk... Meneer, meneer, ik bedoel, heb ik me daarvoor in mijn neus laten bijten? ik? ik, ik heb het nu even over de keuken. Dus. Meneer de man.